Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Nog net 50 min ben ik. Zal ik het gaan stemmen? Nou, ik weet het nog niet. Goedenavond. Vanavond in Holland-Doc. Twee verhalen over moeders en een verhaal over hoe je slapend rijk kunt worden. Dat is iets voor die 50-plussers. Of misschien lukt dat ook weer niet, dat slapend rijk worden. Dat zijn de laatste drie nominaties in het kader van de NTR Radioprijs 2012. Die wordt aanstaande zaterdag uitgereikt. Dat gaan wij doen in De Smet in Amsterdam. Tussen kwart over zes en zeven is dat. En dat is hier op Radio 1 te beluisteren. En die jury, dames en heren, die gaat het niet makkelijk krijgen. Die reikt twee prijzen uit. De jury staat trouwens onder leiding van Pieter Boertjes. Hij is de burgemeester van Hilversum. Hij is ex-hoofdredacteur van de Volkskrant... Jan Belkaan zit erin, die is docent van uh, radio, docent radio aan de Erasmus Hogeschool tot Brussel. Koen de Smet zit erin, hij is Vlaams radiomaker en ex-winnaar van deze prijs. Lucella Carasso, zij presenteert het Radio 1 Journaal en ikzelf zit ook in de jury. En daarnaast wordt er een publieksprijs uitgereikt. En die publieksprijs is voor wie het meeste likes op Facebook heeft. En met niet alle likes van de deelnemers van vanavond... zit het nog helemaal goed. Maar <lacht> daar gaan wij aan werken. U kunt stemmen namelijk op de deelnemers van vanavond. En ik vertel u straks precies hoe u dat moet doen. Vandaag drie Belgische makers te gast. Althans, tot nog toe twee. Want de derde is er nog niet. Dat is Wederik de bakker. Die heeft slapend rijk gemaakt. Waarschijnlijk is hij gaan liften. En heel veel zijn min is dat <lacht> niet gelukt. We hebben hier vanavond Lynn Riesen. Ik heb je vorige week aangekondigd als Lynn Riesen ten onrechte. Sorry, Lynn. Het spijt Dat is niet erg. Ik, ik vergeef je. Je krijgt er vijf punten bij voor je programma. Yes. Wederik de Bakker is, uh, komt zo meteen. En Britt de Roy is de gast. Ze komen allemaal van ver. Tenminste, Lynn, dat valt wel mee, hè? Jij, Antwerpen? Ja, ik kom van Antwerpen. Je zit op de Artesis Hogeschool afdeling Drama en Woord. Ja. Nou, hebben wij meer kandidaten van, van jouw school... en die zeggen allemaal, het is niet echt een radioopleiding. Wat, wat is het precies wel? Ja, het is eigenlijk een opleiding die gebaseerd is op drie disciplines. Drie pijlers. Waaronder uh, media. Dan heb je tweede pijler, schrijven. En dan de derde is... Uh, voordracht. Dus, uh, en de radio is zo een, een klein stukje van de media. Ja, het mediadeel van de opleiding. Maar is radio dan meer een soort, soort, soort kanaal waaruit je de andere vaardigheden, uh, waarin je de andere vaardigheden vorm kunt geven, zou ik maar zeggen? Ja, dat wel. Als je bijvoorbeeld in een voordracht leer je goed praten en zo. En dat kan je dan toepassen in de radio. En presenteren leer je dan ook. En ja... Het ene beïnvloedt wel het andere. Ja, want ik heb altijd het gevoel alsof de, de, de, de mensen die uit Antwerpen komen veel verhalender programma's maken dan, dan van de andere opleiding. Dus het zal daar een gevolg, een gevolg van zijn. Ja, ik denk het wel ook omdat we veel vakken hebben. Bijvoorbeeld, we moeten zelf verhalen schrijven. Mm -hmm. Dus uh, dan ja, ben je inderdaad veel meer met verhalen bezig. En uh, ja, dat klopt wel. Maar is het, wordt het om die reden ook minder uh, journalistiek, denk je? Ja, ik denk het wel. Ook omdat we misschien meer met ons gevoel bezig zijn... en dan ja. meer persoonlijke verhalen willen vertellen. Hoe is dat bij jou, uh, Britt? Ik kom uit een puur journalistieke opleiding. Dus we hebben twee jaar alle vakken algemeen. Televisie, schrijvende pers en radio. En als laatste jaar mogen wij nog extra uren kiezen... van. Uh, het ene ja, van televisie of radio of schrijvende pers. En hoe lang is zo'n zo opleiding? Bij jou? Uh, drie jaar. Ja. En bij jou, Lynn? Uh, dat is ook drie jaar en dan nog een master eventueel. En, en uh, Britt, wat, wat heb jij zoal voor genres beoefend in, in Brussel en aan het rit? Ik kom van uh, Kortrijk. Oh, uh... Kortrijk! Frederik komt uit Brussel. <laughs> jij krijgt er ook vijf punten bij je yes. <laughs> wat voor je documentaire. Wat voor genres behoef jij er wel qua uh, radio? We hebben een beetje van alles gehad. Een uh, nieuwsreportage moeten maken. Een uh, sfeerverslag van uh, een muziektalentenwedstrijd. Uh, en dan deze documentaire heb ik ook gemaakt voor school. Dus uh, het is een beetje van alles. En Lynn, doe jij alleen maar programma's in, in de zin van uh, uh, persoonlijke... Uh, Radio, zoals je nu hebt gemaakt. Mm -hmm. uh, wel, op school hadden we ook het vak gewoon. Gewone radio, waarin we een radioprogramma moesten samenstellen. En dan heb ik zo'n uh, programma vol met veel muziek uh, gepresenteerd. Dan. Dus dat is dan toch wel een beetje anders. Dat is dan wat minder persoonlijk. Dus uh, andere dingen kan ik ook wel. Maar inderdaad toch liever de persoonlijkere dingen. Dat heeft wel jouw voorkeur. Ja. ja, toch wel. Ja. En is dat bij jou ook zo, Britt, dat dit soort programma's wat je nu gemaakt hebt... want wat mij opvalt vanavond is dat het alle drie eigenlijk een soort ego-documenten zijn. Is, heeft dat ook jouw voorkeur? Ja, ik vond het wel uh, heel leuk om te doen. Vooral het monteren en, en het zoeken naar de juiste passages en overgangen en zo. Ja, ik vond dat wel uh, ja, heel leuk om te doen. Ja. Nou, laten wij eens even gaan, gaan, gaan, gaan luisteren... Um. Um, naar wat jullie uh, vanavond uh, inzenden. Laten we naar de eerste nominatie gaan vanavond. Ja, die weet ik. Die, die schiet niet op. Dus die, uh, misschien dat hij onder de sport na tien eens een keer binnenkomt. Oh. Het is tijd voor de eerste nominatie vanavond. En die eerste nominatie die komt van Lynn Riesen van de Artesis Hogeschool Antwerpen. En zij maakte met mama op schoot. Ik belde aan. Want ik had de sleutel niet. Ik belde aan en ja, niek, niemand deed open. Terwijl ik was een ze die gsm moesten. Ik pakte de gsm niet op. Ik ja, een beetje in paniek bij hem komen eigenlijk. Ik had nog een keer aanbellen. Hij roepen me zo aan het raam van de slaapkamer, maar ik dacht dat ze in, in bed lag. Uh, allez, ik dacht dat ik dan nog probeerde langs de achterdeur naar binnen te komen. Zien, want de achterdeur stond open, maar de deur tussen de keuken en de garage was dan wel op slot. Dus ik kon dan ook niet binnen. Dus dat was echt vrij moeilijk. Um, toen een bel naar Tante Brigitte om te vragen of ze zij wist wat mama was. Misschien ja, hé, dat ze dat wist, uh, maar ze had er ook geen idee van: ze is dan ook afgekomen. Um, ja, ook ze een bel naar op Als doen. Dan hier langs de tram van de Keuken kan komen, dan deod me dan. En dan hebben we gezien: ja, mama lag in mijn bed bed. Um, en um, maar ja ze, had, ze was, ja, ze lag daar blijkbaar al een, een dag of twee, drie. Ze is ze erin en eruit. En naast haar stond er zo'n grote fles, sterke drank. Dat ze waarschijnlijk uh, handen de weg eens uh, en, oh, en natuurlijk ook weer ja, redelijk wat alcohol dat we hier thuis vonden. Pinten en dit en dat. Zo'n beetje in het ronde en ja, heel ja, down. En, en wenen en, en echt zeggen van, ja, ik laat me maar rust. En ik moet hier toch niet meer zijn. En... Voor wat moet ik nog leven? Echt zo van die zak-uitspraak als ze deed. En ik ook. Ja, kijk, mama, ja, we hebben je wel nog nodig. Hè. Het is niet omdat we nu hè, er niet meer zijn. dat je, gaan ja, euh, thuis wonen, bedoel ik. Alleen hè, dat we je mama niet meer nodig hebben en ze je wel nog waard. Alleen, als ja, dat ze zodanig in haar pop kon? Ja, dat ze dat ze zich echt geen uitweg niet meer zag. Ze voelde zich haar niet goed. En, en, ja, ze zag het, ja, het perspectief niet meer of ze zag, ze zag geen toekomstbeeld niet meer voor haar eigen. Uh -huh. Nu ja. F... Hoe oh, zag ze er toen uit? Goh, als een, een. Eigenlijk als een, een, een heel klein meisje of een heel klein kind. Eigenlijk. Ze had niks van kleren aan. ze las ze daar gewoon. En um, ze had bieren gekregen. Van um, een vriendin. Om haar zowel moed te geven met de scheiding en zo, cadeautje. En ze zat dat ook bij haar en zei: Kijk, En dat is dingetje. En dat, als had dat dan een naam heeft, en dat is een ding. En zei: Kijk hier bij mij. Uh, hey, en ik heb hier nog twee fotootjes, eentje van jou, van jou en eentje van Lin En ja, dat zijn mijn twee kindjes. En aded, aded, zo. Allee, ja, het was raar. Het was, het was raar om, om te zien. Ja, hoe slecht dat ging. En, en ja, zag ze echt geen uitweg niet meer. Dat was echt zo... Met mensen ja. Dat is, ja. Zat ze zodanig in de put. Het was wel raar om te zien. surtout met dat zetje zo, ja. Ik moest ik elke keer wrijven over haar ruggetje. Zo een beetje terug, zo dat, dat kinderlijke de, ja. Zo, ik kan dat zwart zijn een en tante Brigitte ook zo, van ik kom hierheen. Maar toen is zo'n beetje die plek gekomen, van, ik kan het niet verder. Ik weet nog goed, dus was een dag wachten. Um, en um, ik had mijn mama dan meegenomen bij mij thuis, um, omdat ik niet direct bericht kreeg van de kliniek in niet Ik zei, ik zeg mama niet alleen thuis laten, ik kan ze meenemen naar de pervezen, dat, ja, dat ze daar wat kan wachten op nieuws. Um, en uh, ja, we kregen dat nieuws dat ze nog, nog een dag moest wachten. En uh, in de hoek stonden er zo flessen. Flessen, ja, dat ben je en zo. Ja, aperitief, uh, Porto stond er daar en, en Martini zeker zoiets. En mama had dat ook dan natuurlijk. Hé. Dus dat ze dan echt zo redelijk, niet hysterisch zitten doen, maar oh, het schelde niet veel. Het is toch nog een slok moem, voordat ze naar binnen ging en ging uh, haar leven verbeteren en doen en dit. En dat, is, dat is toch nog één slokje, één slokje, want dat was echt niet te doen. Kon ik kon haar echt niet, mm. niet kalm doen. Ja, nee, nee. maar toch heb je dat gemengde gevoelens bij. Dat is, zo, dat is raar, hè. Dat, dat, je weet dat dat niet mag, maar je hebt dan zoiets van, oh, ja, dat is lekker. Dat is raar, dat is like je, je, je mama die dan zit te smeeken achter iets, zij moet dan zo'n niezende tien als kind zo dus van nee, dat had je niet. ah oh, dat was raar. Ja, ik uh, was in de tuin aan het werken en uh, ik dacht uh, ja, dat ze zaten met de camera in de struiken om mij op te nemen. En ja, uh, ik lachte dan een keer zo ook en ja, ik deed een beetje mee met hen, zo gezegd. Dus uh, ja. Uh, dus, uh, ja, ik dacht uh, dat er iemand daar uh, in, in Annemia kamer zat om op te nemen. En dan hier bij de buren hiernaast. En dan nog een potwaar bij de, bij de achterburen. En dat dat een soort, uh, like van die film was, uh, van die een die opsloten zat in de koepel. Ja, de Truman Show. Ja. Ah. Heet, is dat die? Ja. Ja, een beetje zo, dat ze bezig worden aan, uh, aan, aan het opnemen, om dan, ja... Ah, dat is echt raar. <laughs> dat is raar, hè. En wist je dan op dat moment dat dat niet juist was? Ah, wat denk je? Ik weet dat niet, Ik ging daar dan helemaal in mee. Maar ja, dat is oh, raar, he. je hersenen niet meer goed werken... Like, ik heb ook mijn konijn gezien op televisie. <laughs> mijn konijn die daar huppelde op televisie en... Uh, uh, ja, die huppelde. En ik zei, oh, dat is weer zo slecht. Oh, mijn konijntje, mijn konijntje. Ik ga de televisie uitdoen, maar dan stak ik hem maar aan. Verstaat je het? Wow. Dus ja? de televisie was uit en je zag... Mijn konijntje op die televisie. <laughs> dat is totaal wat niet juist. <laughs> het was zwart-wit. dat was geen kleurtelevisie. Het was zwart-wit. Ik ga niet eens dat dat vleesdeurspoel. Ja. Dat is zwart-wit... Ja, dat is een leventje apart in de psychose leven. En duurde dat dan lang zo? Maar ja, het duurde dat lang, ja. Moest ik dan toch de maandag weer naar Rieper gaan en ik heb dat dan gezegd eigenlijk. En ze zijn dan mercatie aangepast met aangepast. En dat was dan gewoon over. Ja. Maar ik, heb, ik heb veel zelf gezegd. Ik ben Merij Manel. Ik heb twee dochtertjes. Om geen weg te zien. He. Maar dan is Paul en, en uh, Brigitte ook gekomen een keer. En ze dat het goed ging met mij. En dan vertel ik dat ook. Ze ze me op te nemen. Ja, en dan wisten ze direct dat er iets niet pluis zoals zijn met mij. Ik heb dan direct moeten daar blijven slapen weer in Ipper. Om mijn pellen een uh, beetje op uh, de ding te zetten. Maar ja, het is omdat ik de theraan zie zeker en psychose zien. Ja. Zitten er psychose... Zit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 Ah, oh, dat echt. Of ook angst om zo hetzelfde niet te maken. Of ook zo te worden. Of ook ergens een aanleg te hebben tot uh, ja. verslaving. En uh, tot depressie, dat zie ik ook soms meer nu. Met mama op schoot is de inzending van Lynn Riesen. Inmiddels is al Wederik de Bakker trouwens ook binnengekomen. Wederik, welkom. Dank u wel. Welkom, we komen straks aan jou. Toe, ben je op je duim gekomen of zo dat je het gratis wilde doen? Uh, nee, ik uh, heb dezelfde hetzelfde probleem gehad als Ine Verhaard enkele weken geleden. Daar ja. ja, dat was ja, dat hadden wij even moeten melden. Sorry. Uh, Lynn, Japen programma dat is zeer indringend. Wij hoorden jou spreken met je met je moeder en met je zus over uh, het alcoholisme en de depressiviteit, psychiatrische problemen van je van je moeder. Mm -hmm. Het is, een, het is een zeer persoonlijk eh, eh, document. Hoe, hoe is dit precies ontstaan eigenlijk? Uh, wel, het is voor een vak gemaakt. We moesten dus een radiodocumentaire maken van maximum 30 minuten. Uh -huh. En uh, ja, ik had al verschillende andere ideeën, maar ik kwam telkens terug eigenlijk bij het idee om iets over depressie te doen. Omdat ik, ja, mijn moeder had dat probleem. Ja. En ik was daar zelf veel mee bezig. Veel boeken lezen daarover, over hoe komt zoiets en hoe zit het brein in elkaar. En uiteindelijk dacht ik dan, waarom doe ik het dan niet over mijn moeder zelf, als ik dan dat onderwerp neem. Ja. En dan, uh, ja, zo ben ik dan uh, daarbij gekomen. Wil je moeder gelijk meewerken, eigenlijk? Um, het was heel moeilijk in het begin. Uh, ze... Niet als ze niet wil meewerken, maar ze vond het wel moeilijk om met mij daarover te praten. Omdat ja. uh, ik zelf had nog nooit zulke vragen gesteld aan haar. Ik uh, was meer de vrolijke dochter, de, de dochter die liedjes zong en zo. En ik had nog nooit zulke serieuze vragen gesteld. Ik had ook nog nooit die verhalen van mijn mama gehoord. En uh, voor haar was dat wel een aanpassing om, om toch... Met mij over die zware dingen te praten. Ja, maar dan wordt je microfoon ook eigenlijk een soort, soort aanleiding om dat te doen. Ja, ja. Dus voor mijzelf heeft het inderdaad uh, het heeft geholpen om een drempel eigenlijk te overschrijden. Om dus eigenlijk toch die vragen te durven stellen. Ja, want heel veel kinderen doen dat natuurlijk nooit aan hun ouders. Nee. De dus nee. microfoon is dan een soort breekijzer eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Heb je een lang afprogramma gedaan? Goh, ik heb, ja, toch wel. Want ik heb heel veel uren opgenomen. Uh, het was heel moeilijk om dan dat allemaal te monteren tot iets van ja, 30 minuten. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, het proces zelf, het monteren en zo... dat is ja, toch allemaal naar mijn gevoel dan wel snel gegaan. En, uh... ja, je vorm is heel mooi, omdat je natuurlijk de verhalen van je zus en je moeder... de gesprek tussen je zus en jij en je moeder... en ook, er zitten ook nog een paar uh, monologen in van jouzelf... Mm -hmm. uh, die, die vorm is natuurlijk... Dat is mooi uh, verweven. Het is een soort, soort puzzel eigenlijk in die zin. Ja, ja. Ik wou ook zo de verschillende kanten van het verhaal ja. in beeld brengen. En ook vooral hoe het is om dochter te zijn, om kind te zijn van iemand met psychologische problemen. Dat vond ik ook wel een thema dat ik wou aankaarten. Ja, want je hoort namelijk... Op een gegeven moment hoor je jou ook inderdaad als je moeder zegt dat het, dat het erfelijk is. Dan hoor je eigenlijk jou bijna... Ja, ja. Heel persoonlijk. Inderdaad, ook daarover gaat nadenken. Ben, ben ik daar ook mee behept? Mm -hmm. Heb ik dat ook? Want is dat, is dat programma dan... Uh, ben jij zelf eigenlijk dat nieuwe inzicht uh, gekomen? Door het maken van dit programma? Ja, door het maken van het programma heb ik wel geleerd... dat ik toch een ander persoon ben. Ik ben mijn moeder niet. Dus, oké, okay, ik ben ook wel gevoelig van aard. Maar ik heb andere dingen meegemaakt. Dus ik ben wel meer gaan beseffen bij het maken van het programma... dat het niet betekent dat mijn moeder depressief is... dat ik dat ook zal worden. Dus het heeft mij wel sterker gemaakt... en het heeft mij wel dingen helpen verwerken. En hoop je ook dat andere eh, kinderen van, van ouders... met dat soort problemen deze inzichten ook zullen krijgen... door het beluisteren. Ja, dat zou wel leuk zijn. Um, ik weet niet of ze echt inzichten zouden krijgen... maar misschien wel het gevoel van ja, niet alleen te zijn... En ja, toch wat herkenning. En dat doet ook al deugd. Als je weet dat je ja, niet de enige bent die in zo'n situatie zit. Hoe is het nu met je moeder trouwens? Uh, toch wel beter. Uh, ze is nu volledig afgekikt van de alcohol. Uh, en uh, met haar depressie gaat het ook beter. Ik niet, denk niet dat ze ooit helemaal ja, vrij gaat zijn. Maar het gaat toch wel beter, dat wel. En dat is mooi. Jij mag, zoals iedereen dat mag. Uh, en nu even de hele zender voor je alleen hebben. En dan moet jij zeggen waarom jij de prijs zou moeten winnen. Ga je gang, Lid. Um, <laughs> dat is heel moeilijk. Ja. Uh, omdat het uh, een persoonlijk verhaal is. Uh, omdat mijn montage technieken wel leuk zijn. Uh, en... Goh. Nou, ik dat hoop, ik, ik hoop dat het een hele, programma hele is eigenlijk. die uh, mensen raakt. Dat is vooral... Ja. Ja, ik hoop dat het iets doet als het hoort. U kunt stemmen op Lynn. En dat uh, kunt u doen via onze site. Dan kunt u ook haar hele programma beluisteren. www.ntr.nl slash radioprijs. En dan kunt u ook doorlinken naar de Facebookpagina. Want ze heeft nog maar 28 likes. En dat moet na vanavond veranderen.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 Die mij wil helpen, ja. Oh, dat is goed. Um, heb jij nog dingen die ik zeker zou moeten doen? Daar zou ik je moeten over nadenken, hoor. Ja, de spermabank, dat verdien we wel goed, hoor, je? Huh? Oh, Ja. Want dat is toch geen probleem. En dat is eigenlijk voor de goede zaak, zijn Allemaal kleine wederikjes rondlopen.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 Ja. En je kan, wanneer je daar recht hebt verworven, net zoals bij een gewoon aandeel, kan je dus de seconde of twee seconden nadien al verkopen. Dus je moet je termijn niet uitdoen. Ja, ja. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, ik begrijp er echt geen hol van. Hey, de, Jacques is, is een super sympathieke kerel. Hij is aan de geniale kant, maar ik ga dit echt niet te laten passeren. Hey, maar ik had daar net wel nog een ander idee.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 Hallo, dag mama, het is Wederik. Dag Wederik. Maar je raadt nooit wat ik ga doen. Ja, wat is. Ik sta op het punt om mijn rapnummer live te performen aan de beurs als straatmuzikant. Speciale... Heb je nog speciale tips voor mij? Uh, ja, het heel overtuigend brengen niet. Het heel overtuigend brengen. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat. Ik ben niet zo goed in rappen, heb ik nu gemerkt. Ja, had je toch moeten alles loslaten en ervoor gaan. Alles loslaten en ervoor gaan. En wel, maar je dat schoon gezegd. Ik ga zeker de kaarsje voor uw tram. En ik ga Merci. Salut. ja, salut. Geef mij geld, geef mij geld, geef mij geld, geef mij geld. Dat is het enige dat belangrijk is, dat is het enige dat u Ik wil rijk worden op een andere manier. Zonder hard te moeten werken en enkel veel en plezier. Niet moeten doen zoals iedereen dat doet. Tot je 65 hectare aan ons wit en bloed. Dag in dag uit in een bedrijf. Als een goede staaf van de 9 to 5. to rich the the that you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 Ik ben de mama van Wiedrich en ik zou het heel leuk vinden als mijn zoon zo rijk wordt. Dus als het niet te veel gevraagd is, geef hem alsjeblieft wat gehad. Dank u wel. Ik vind het wel degelijk een goede rep, Echt? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind dat hij ook verdomd weinig heeft opgeleverd eigenlijk. Ja. Ben jij ondertussen rijk geworden? Nee. Het is niet gelukt. Ja, nee, niet helemaal. Maar ik heb een, een, een heel erg goed uh, schema uitgewerkt. Waardoor dat je, als je dat mannelijks allemaal uitvoert. Ja, op korte termijn toch wel zou moeten kunnen overleven. Ik zal het zo noemen. Ja, precies. Laten we even de, de rest van jouw programma even heel kort schetsen. Want de, de spermabank. Uh, ja, ik en Lin, Jullie waren pot. daar geschokt door, of niet? Ja, wij hebben geen sperma. Ja. Is, nee. Ja. Dat, is, dat scheelt dat je dan toch we? weer 65, keer per, 65 euro per beurt. Ja. Ja. Het is dat eigenlijk is gewoon puur seksisme, zo'n ja. spermabank eigenlijk. Mm -hmm. Ook nog eens een keer. Maar, uh, uh, Wederik, uh, even voor de luisteraars. Bent je daar wezen storten? Ja. <laughs> ja. ja, dat was een, uh, een uh, belevenis. <laughs> een belevenis. En uh, heb je dat live voor de microfoon gedaan? Of uh, dan heb ik echt de microfoon afgezet. Ik heb het ook niet opgenomen dat ik niet per ongeluk... Nog terug in mijn gezicht gevreven, precies dus Zeer discreet gedaan eigenlijk. En dat levert dus. Ik vind het ook zo geweldig dat ze dan zegt: je moet de ingang van het kinderziekenhuis nemen. Dan geeft ze al een soort voorschotje op wat er van gaat komen. Maar ik liep daar ook tussen de kindjes die helemaal verkouden waren. Ik voelde mij een beetje een vreemde context met doel. Maar je hebt een leuk programma gemaakt. Thuis de prijs. De Radioprijs, dat, dat, daar kan je echt geen voordeel mee, doen, want dat is namelijk geen geld. Dat is professionele apparatuur en die kan, je dan, nou, die kan je dan wel weer verkopen, dan kan je dus weer wat rijker worden. En die prijs is ook, en eventueel bezoek aan het mekka van de documentaires, dan mag je naar de Prix europa in Berlijn. Dat, dat zou je uh, kunnen doen. Hoe is dit programma ontstaan eigenlijk? Het is ontstaan uit een, uit een schoolopdracht. Uh, we kregen een, ja, ook een, een documentaire maken... Um, en uh, het thema was geld, dat was uh, vastgelegd. En, ah, dat was al, ja. En dan zijn er uiteindelijk uh, acht heel verschillende programma's gemaakt... Uh, waarvan het mijne... En dat het mijne is op zo kort mogelijke tijd zo rijk mogelijk worden. Of is het mogelijk om door um, aangenaam werk te verrichten... om daarvan te overleven. Precies. Nou, dat laatste wat jou betreft is niet BL-lui eigenlijk... Um, het, hangt, het hangt ervan af, op, op welk vlak. <laughs> je had trouwens twee, twee programma's ingestuurd. En wat, wat was het andere? Het andere was een, was een, een, een, een luisterspel. Een, een, ja, een, een hoorspel. En was je verbaasd dat juist deze won? Um, of had je dat met Hollanders wel verwacht? Nee, ik vond dit zelf ook het, het, het, het uh, leukste uh, klinken. Uh, genomineerd. Ik, heb, ik zei won, maar ik bedoel, bedoelde... Genomineerd. genomineerd. Ik neem hem uh, misschien zeer onterecht voorschot op zaterdag. <lacht> oei, oei, oei, <lacht> oei, oei, oei, oei. Heb je trouwens al nieuwe plannen om, om geld te vergaren? Uh, werk vinden. Gaat dit nog een vervolg? Uh, jouw werk vinden. Werk vinden bij de radio en, de, en daarmee stinkend rijk worden. Ja, ja, ja. <lacht> maar volgens mij doe je het verkeerd, want je, je doet eigenlijk veel te veel. Je moet je laten sponsoren per uur slaap. En dan moet je dus zo lang ah. mogelijk blijven slapen. Volgens mij heeft iemand dat ooit eens gedaan, hè? Het zou kunnen, ik weet het niet. Maar een baan bij de radio, dat leidt jij wel eigenlijk. Uh, misschien wel. Aan jou is ook, net als daarnet aan Lin, even nu de hele zender voor jouzelf. En dan mag jij zeggen waarom jij de NTN Radioprijs 2012 moet vinden. Werderik, gaat uw gang. Um. Hallo allemaal. <lacht> um, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik vond het zelf heel leuk om te maken. Het is een... een, uh, een, een mogelijke manier... Uh, om in het leven te staan... overal ja op zeggen en, en zo creatief mogelijk proberen omgaan... met hetgeen jouw gegeven is. Maar als dat nu een reden is om een radioprijs te winnen... dat weet ik natuurlijk niet. Ik vind het een hele mooie, bescheiden aanprijzing. Absoluut. <lacht> ja. U kunt stemmen op Wederik trouwens ook, want hij heeft nu 40 likes. En daarmee zit je ook nog niet bij de bovenste. Nee, mijn um, vrienden hebben allemaal geen Facebook, denk ik. Hè. Nee, nee, <laughs> ja. Dat kunnen ze allemaal niet betalen. Oh, nee, dat is gratis. Nee, dat is gratis. Facebook is gratis. U kunt stemmen op Wederik, dan www.ntr.nl slash radioprijs. En dan kunt u ook zijn hele documentaire horen. Dan hoort u ook nog dat hij op het laatst zijn hele fortuin bijna weer verpatst. Maar waar, waar, waardoor hij dat doet... Dat gaan wij dus niet vertellen. Dat moet u thuis zelf luisteren. Het is tijd voor onze laatste nominatie voor de NTR Radioprijs 2012. En die komt van Britt de Rooij. En Britt studeert aan de Hogeschool West-Vlaanderen, afdeling journalistiek. En zij maakte de giechelende geitjes. Op een dag uh, belde ze mij terug een keer om te...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 En ze zei dan weer ga smelten, dat ik weer opeens de Yves voor ga zien... van wie ik altijd heb gehouden. En dan heb ik haar nog zo gezegd van... Moest je dat doen, dan spreek ik nooit niet meer met u En dan moest ze natuurlijk lachen. En dan zei ze maar nee, Karina, dat ga ik nooit meer doen. Dat kan ik de kinderen niet aandoen, zei ze. Het is gedaan, het is voorbij. En dan die bewuste... Die bewuste dag dan... Allee, ja...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 Brit, deze Erika, over wie dit gaat, dat is jouw moeder. Ja, dat klopt. Het lijkt mij dat je zo ongeveer het moeilijkste programma hebt gemaakt... dat je ooit had kunnen maken. Ja, dat denk ik ook wel. Uh, het was heel zwaar om te maken, maar uiteindelijk uh, ben ik wel blij dat ik het gedaan heb. Want het begint even, want dit is een fragment, het, het, het begint... Met uh, hele vrolijke, luchtige observaties. Want je hoort vijf vriendinnen hè? Van, van, van. hoeveel zijn het er? Vier. Vier. Ja, vier. vier vriendinnen van, van, van jouw moeder hoor je over haar praten. En het ja. begint. en het ontwikkelt zich zo dat je langzaam eigenlijk in een soort. soort ja, bijna een soort, soort. maalstroom. en dan ga je naar die. klimax. Naar die ja. Ik vind het van een. van een waanzinnige moed dat je dit hebt gedaan. Ja, het heeft veel uh, bloed, zweet en tranen gekost, als ik het zo mag zeggen. Maar uh, ja, ik ben wel heel, altijd heel blij dat ik het gedaan heb. En ook de verhalen die ik gehoord heb van de vriendinnen, dat heb ik nu voor altijd. En, uh, ja. Het is natuurlijk ook een, een ontzettend tastbare herinnering, dat, dat zeker. Ja. Heb je zelf je moeder beter leren kennen, naar aanleiding van dit verhaal? Uh, nee, ik wist, ze vertelden mij redelijk veel. We, kwamen, we hadden een goeie, heel goede band. Mm -hmm. Ik ben niet echt veel nieuwe dingen tegengekomen. Uh, en ik had dat ook niet echt verwacht. Omdat we sowieso al uh, veel deelden met elkaar. Wist je eigenlijk meteen al dat dit jouw onderwerp zou worden? Uh, nee, dit is eigenlijk mijn eindwerk uh, van radiojournalistiek. journalistiek. Uh, en eigenlijk is het ik had ik al een ander onderwerp in gedachten en al beginnen zoeken... Maar tijdens het uh, studeren voor de examens in, de, uh, in januari, voor radio... Uh -huh. um, moest ik ook leren over documentaires en de eigenschappen daarvan. En toen ben ik eigenlijk met het idee beginnen spelen om daar iets mee te doen. Uh, met wat er allemaal gebeurd was. En uh, dat, heeft, ja, dat heb ik niet meer kunnen loslaten. En vanaf dat ze, uh, ja, dat, dat ze zeiden dat het kon, dat ik het mocht doen als eindwerk... heb ik dat ook direct gedaan. Hoe is het eindwerk beoordeeld uiteindelijk? Uh, goed. Uh, ja, heel positief. Ja. Het is, natuurlijk, het is, het, ja, het is echt... Ik, je hoort zelden van deze, dit, dit soort radio. Ook de, hoe, je met, hoe je het gecomponeerd hebt. Ook, dat je dat ook nog gewoon zo uh, goed kan. Ja, ik heb ook heel goede begeleiding gehad van mijn docent. En uh, van nog mensen aan wie ik het uh, liet horen. Van, die een beetje er meer van afstonden stonden. Maar natuurlijk voor mij allemaal interessant was wat dat er gezegd werd. Uh, had ik wel natuurlijk een opinie nodig van iemand die mijn mama totaal niet kende. En mij misschien ook iets minder goed. Maar het is dus wel gelukt. Ja, dat is, dat is buitengewoon goed gelukt. Je hebt uh, in ook uh, 208 likes op Facebook. Ja. En daar zullen er ongetwijfeld vanavond nog bij komen. En jij mag het ook doen. Jij mag ook de hele zin weer even nemen. Wil je uh. dat? Eh, uh, ja. Uh. <laughs> nou, Brit, waarom ga jij deze prijs winnen? Um, omdat het iets is waar je naar kan luisteren met een lach en een traan. Het is niet dat het allemaal uh, dingen zijn om, om triestig van te worden. En dat je na het beluisteren ook even stilstaat... dat het leven kort is en dat je ervan moet genieten elke dag. Ja, meer reden kun je eigenlijk niet geven. U kunt stemmen op Britt, dan kunt u uh, naar www.ntr.nl... Radio Prijs en dan kunt u haar hele programma uh, beluisteren en dan kunt u ook naar een link naar de Facebook pagina. Vindt u daar? Jullie hebben allemaal naar elkaars werk geluisterd. Tenminste, weet jij hebt uh, Lin uh, moeten missen, maar dat, dat kun jij dan uh, uh, straks als je weer terug bent thuis kun je dat doen. Je hebt trouwens je moeder ook meegenomen, weet ik. Ja. Uh, ja, ik heb zelf geen rijbewijs. <laughs> nee, en dan is het... Zijn is de benzine kost ook voor haar zeker weer, of niet? Uh, dat, dat valt toch te bezien. Oh. <laughs> <laughs> uh, uh, wat vonden jullie eigenlijk van elkaars werk, Lin, uh, Om het jaar te beginnen. Ik vind ze allebei heel mooi. En uh, toch zo verschillend. Van uh, wederiks, doken... Ja... Dat is echt zo uh, heel grappig. Uh, hm. die, die rap single dat hij heeft gemaakt. Echt, ja, dat vind ik echt geniaal. Ja. En uh, ja, Britta, ik denk ja, dat, dat heeft mij ook heel erg geraakt toen ik het uh, voor het eerst beluisterde. Dat is echt chapeau. Ja, ja. En uh, weet ik, jij hebt ook naar Brit geluisterd. Ja, het is heel, het is heel mooi en treurig tegelijkertijd. Ja, ja, je hoort natuurlijk nu de ontwikkeling niet. Want het is inderdaad wat, wat Brit zelf natuurlijk ook zegt. Het is echt uh, met, met een lach en een traan. Want de, de, de mooie dingen komen natuurlijk ook uh, uit naar voren. En, en Brit, jij van de anderen. Ja, ook uh, alle twee heel verschillend van elkaar. Van wederik heb ik uh, veel gelachen tijdens zijn documentaire. En van Lin ook, ja... Je staat even stil bij, bij dingen die je zelf niet weet... Ja. Die ver van, van je staan en dan plots hoor je dat er mensen zijn die daar echt uh, elke dag mee geconfronteerd worden. En ik vind het sterk dat het heeft aangepakt door er zelf ook heel veel uh, zelf over te vertellen in de documentaire. En ja, ik vind het sterk. Wat gaan wij nog van jullie uh, verwachten, Lin? Jouw eerste zeg. Jij hebt nog geen eindwerk gemaakt? hè? Nee, en... Uh, Wanneer gaat dat gebeuren? Dat was voor mijn tweede jaar, maar ik ben niet geslaagd voor mijn tweede jaar, dus... Uh, niet geslaagd? Nee. Hoe kan dat nou toch weer? <laughs> uh, ja, ze zijn super streng op, uh, op die school in Antwerpen en... Uh, Uiteraard. Ja, maar... er waren nog veel andere vakken behalve radiodocumentaire en daar was ik dan niet goed in en... Uh, ja, maar ik, ik wil wel in, in de creatieve richting verder gaan en ja, reportages maken voor de radio, dat zou ik... Ja, Heel maar moet je, nu, moet je nu van school af? Ja, ja, ik moet een andere studierichting vinden of uh, ik ga gewoon op zoek naar een interessante job. En, uh... Ja, je gaat gewoon met een microfoon. Waarom ga je niet uh, een Slapend Rijk maken, maar dan zonder sperma. Ja, ik ga mee, uh, ja. mijn eitjes verkopen. Ik kan misschien een oproep doen. Als je ja. eitjes willen kopen, kunnen nu. Niet... Voilà. <lacht> <lacht> ik ben zeer vruchtbaar, <lacht> iedereen. <lacht> Nou ja, dat is nu natuurlijk ook. Ja. EICEL, wat, wat, wat deed een weet uh, Wederik? Wat blieft? Wat, wat deed een uh, ijscel uh, Daar krijg je aanzienlijk meer voor al sinds. Uh, ja, absoluut. Dat, dat, dat, dat, dat loopt in de duizenden. Ja, waarschijnlijk. ja, ja. Okay, dat belooft. <laughs> ja, dat belooft. Uh, en, en, en jij, Wederik? Want jij zit op het, uh, op het, uh, op het, op het rits. Ja, het rits. Hoort... In jij kent die Jan Bulkaan natuurlijk ook. Hè? Is dat uh, een docent van jou? Uh, ja, in het eerste jaar heeft hij me. Opname en montage bijgeleerd. Ja, want die zit, die zit in onze jury. Ah, kijk. Ja, nou, ik, weet niet, ik weet niet of dat... Een, is dat een pre, denk je, of niet? Eh, ik denk het eigenlijk niet. Nou. Ik weet het niet. Jan had, het zal verschrikkelijk streng zijn voor mij, denk ik. Ja, ja. veel strenger dan voor de anderen. Wat gaan wij van jou verwachten, weet ik? Um, ik? Het komende jaar doe ik nog mijn master radio aan het Rits. Uh, en ik begin morgen met mijn stage, dus... Uh... Waar, Um, bij Woestijnvis. Bij? Woestijnvis. Woestijnvis. Wat is dat ook weer precies? Het is een uh, televisieproductiehuis. Oh, dat is waar. Ja. Ja, die uh, de openbare omroep terug toegekeerd hebben. <laughs> Noem eens wat Wat maken ze zoal? Um, man bij het hond onder andere. Uh, de slimste mens ter wereld. Wat jullie in Nederland ook hebben, denk ik. Ja, dat hebben wij nu ook. Ja. Ja, ja, um... ja. Doe daar niet aan mee, want dan is het een oneerlijk zijn. <laughs> maar... Dat hebben wij ook. Uh, en Britt, jij? Uh, ik ben nu afgestudeerd en ja. ik zoek nu werk. Uh, liefst ook in de radio, maar ik denk dat dat heel moeilijk zal worden. Is er, is er, is er uh, eigenlijk werk voor Belgische radiomakers? je jullie documentaires zoals we hier hebben? Mm, nee, denk niet echt. Misschien de Radio 1 ook nog, maar er is al sinds niet veel ruimte meer voor documentaires. Mm. Uh, nou ja, kijk, hier zijn goede ideeën altijd welkom. Dus jullie kunnen altijd met, met de redactie contact opnemen natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Um, wat, wat gebeurt er nou als jullie onverhoopt deze prijs niet mochten winnen? We gaan natuurlijk allemaal vanuit van wel. Maar Lynn, wat, wat, wat stort de wereld dan in? Nee, nee, zeker niet. Ik ben eigenlijk al blij dat ik genomineerd ben. Ik had dat ook totaal niet verwacht. Dus uh, ja. Nee, echt niet? Nee, nee. Uh, het kwam echt als een, een hele grote verrassing ook. Omdat ik ook zo heel laat ook, uh, het heb ingestuurd. En ik was ook zoiets van, hoe gaat dat nu op tijd arriveren of niet. En dus, hmm. ja. Nou ja, wederik, jij gaat naar de woestijn, en uh, uh, Brit, jij ja, gaat uh, uh, een andere stage doen. Uh, wij moeten eruit, jongens. We, we, uh, volgende week zijn wij er niet. Dan zijn de AVO, is de AVO er met de toneelprijs. 16 september zijn wij er weer. En 8 september wordt natuurlijk de NTR-radioprijs uitgereikt. Tot dan! En leuk dat jullie er allemaal waren. Dag, luisteraars. Dag. Dag. Dag.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 Beinderen. Ga naar radio1.nl. Stem en maak kans op het Argos Doe-Het-Zelf-prijzenpakket. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen straaljagers, maar snel treinen. Kies Partij voor de Dieren. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt.